NOS Nieuws van 8 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Minister Kaag voor ontwikkelingssamenwerking wil geld terugvorderen van hulporganisaties waar misstanden zijn. Dat zei ze in de Tweede Kamer, naar aanleiding van berichten over seksfeesten op Haiti, waar medewerkers van Oxfam-Groot-Brittannië bij betrokken waren. Al gegeven hulpgeld van Oxfam terugvorderen kan niet, zei Kaag. VVD en PVV hadden haar daarom gevraagd. De minister wil dat hulpverleners die zich misdragen worden vervolgd in plaats van ontslagen. Ze wijst erop dat het imago van hulporganisaties onder de misstanden leidt, terwijl het overgrote deel op correcte wijze mooi werk doet. Bij de ramp met de Russisch vrachtvliegtuigen in het westen van Syrië zijn 39 mensen om het leven gekomen. Eerder werd gesproken van 32 doden. Het toestel een Antonov 26 zou gaan landen bij de havenstad Latakia aan de Middellandse Zee. Vlak bij de landingsbaan stortte het neer, waarschijnlijk als gevolg van een technisch mankement. Aan boord van de Antonov waren volgens Moskou burgers en geen militairen. In de zaak Orlando Boldewijn heeft de politie tot nu toe 70 tips binnengekregen. Orlando Boldewijn van 17 uit Rotterdam werd vorige week maandag doodgevonden in het water in de Haagse wijk Ippenburg. Hij was toen al acht dagen vermist. De politie heeft gepraat met de man met wie Boldewijn die avond een afspraakje had. Die heeft verklaard dat hij de jongen s'avonds weer had afgezet en dat hij met het openbaar vervoer terug zou gaan naar Rotterdam. Het lichaam van Orlando Boldewijn is inmiddels overgedragen aan zijn familie. De storing in het luchtalarm gistermiddag was het gevolg van verkeerd lopende klokken. Dat heeft het Instituut voor Fysieke Veiligheid bekendgemaakt. Veel digitale klokken in Europa lopen een paar minuten achter door schommelingen in het hoogspanningsnet. Die worden veroorzaakt doordat enkele landen minder elektriciteit aan het Europese netwerk leveren dan is afgesproken, zegt het instituut.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 teaser uitgebracht is en dat heet Interdimensional Summit, Dimou Borgir. <tied>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 2007 is hier Eat of the Dead.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 With your pants down. Lijkt me niet zo handig. Bang!